We gaan uh, weg hier. We gaan namelijk het nieuws even overslaan. En we gaan naar de Daar wordt heel veel plezier. De laatste voorhonden... Van de Rob Achter Awardsjaargang 2024. Er zijn al twee winnaars bekend. die doorgaan naar de finale op 14 maart. En dat zijn uh, respectievelijk Dionne en Hank. Enfin, ladies, dus hier alleen heren op het podium. daar straks nog wat meer over. Goedenavond allemaal trouwens. He, he. We zijn nog niet, nog niet zeg ik, met, met hele volle zaal. Maar kom allemaal een beetje naar voren. Dan kan je deze muzikanten uh, bij. Ruiken, heer. Uh, wil je toch er niet mee bemoeien, meneer? Ik kom straks wel even bij u uh, terug, ja? um, Jullie hebben, als het goed is, allemaal een stembiljet gekregen bij de ingang. En daarmee kan je stemmen op je favoriete band. Je kan het meteen doen, maar je kan ook wachten tot alle vierde bands uh, zijn geweest. Uh, ja, doe maar wat je, wat je wil op, uh, weet je wel gaat er volgens jullie weer naartoe? Maak mij een gemoer uit. We gaan beginnen! Oh, er zijn mensen die het al weten. <laughs> Goed, we openen deze zonne-overgrote, glorieuze uh, derde en laatste voorronde. Met een Nederlandstalige zingersongerijter die al geruime tijd actief is in de muziekindustrie. Door de jaren heen heeft hij zijn eigen unieke geluid ontwikkeld binnen het genre van de Nederlandstalige popmuziek. Maart vorig jaar bracht hij zijn simpel zomaar uit. En dit lied is een treffende bespiegeling van zijn muzikale... Verder gaat het door. Zag dag voor goed, liep een nieuw leven tegemoet. Maar de heuvels aan de andere kant bleken niet veel verder dan ik dacht. Wat dacht ik dan? Dat het leven dat ik samen met je had, je snel zou vergeten, maar zo zie u blijkt dat wat ik had. Zelfs de rusies, ik mis zelfs de pijn, mis zelfs het samen dat ik al in zijn. En ik mis de hoop dat het ook beter wordt de Dus, uh, dit, zijn, uh, dit is mijn band, Bart, Peter, Peter en Gert. Uh, en wij vinden het onwijs uh, cool om je hier... Als Gert er ook klaar voor is, alle ja. de aandacht op uit. Naar ja, de eerste zonnestralen. is the exact Samen met Gert doen zit een klein verhaaltje aan. Uh, ik heb anderhalf jaar geleden een masterclass gedaan, uh, songwriting op Bonaire. Um, van uh, Thomas Akda, een van mijn grote helden, en daar was Gert ook. En daar is een liedje uitgekomen um, en dat uh, heet Zomaar en ik dacht: het is, mooi, nou, het is een mooi het cirkeltje weer rond. Als we dat samen gaan doen. Stond je hier zomaar, kwam je hier zomaar voor mezelf. Altijd haast als de dag doorholt Maar kijk ze eens naar mij Maar nu snel weer door Afspraken tot aan haar nek maar altijd Wat sneller, want ik heb nog een afspraak met iemand op een andere plek. Dus je gaat er weer vandoor, eet wat slaap, wat tussendoor. En je hoopt dat je me morgen ziet. En ik, ik blijf hier toch wel staan, waar van je... Dat je verder gaat. Je gaat er weer vandoor Eet wat, slaapt wat tussendoor En je hoopt dat je me morgen ziet En ik, ik blijf hier toch van staan en waar kwam je toch vandaan Je weet dat het anders kan Je weet dat het anders kan Dankjewel. Dank jullie wel. In Frankrijk van de wereld, die niks gezien. Tot zo aan de bar. Dat was de allereerste band van vanavond. Martijn Hoogland. Zometeen gaan we hem spreken. Maar eerst, het is uh, bijna alweer half negen. Uh, eindelijk tijd voor het nieuws. Tijd Hoogland. uuropener want het is intussen alweer half negen. We gaan zo door naar de tweede act van de avond en dat wordt Icarus. Maar eerst heb ik hier uh, Martijn staan. Martijn, wat yes. was je eerste indruk van net? Ja, uh, een rollercoaster. Dat ging ja? Je het ging echt zo voorbij. Maar is dat, dat is een positieve rollercoaster? Ja, ik, of ik uh, moet het even terug horen. Hoe, uh, hoe klonk het? Klonk goed? Ja, Ja, ik ben gewoon inderdaad hier. Niet helemaal goed in de zaal klonk. Maar hier klonk het goed. Nee, ik moet het zo even allemaal terug luisteren. Maar voor mijn gevoel ging het wel lekker. Maar ik word heel afgeleid door wat er achter mij gebeurt. Maar dat komt wel goed. Hoort er ook bij. Hoe was het? Eerste keer met je nieuwe band. Ja, het uh, ja, bizar is, we is, hebben echt. Uh, ik denk dat we een week of negen geleden voor het eerst uh, met elkaar uh, gerepeteerd hebben. Dus uh, we hebben denk ik drie keer gerepeteerd in totaal. Dus uh, nou, ik ben heel uh, trots op die gasten. En dat, dat snap uh, ik. Het ja. ja. lijkt me ook heel surreal om dan nu ineens wel met z'n allen te staan. Ja, zeker. Zeker! zeker. Uh, Wat, wat vond je het allerleukste van het? Wat is mijn ja, van... voor Ja, gewoon, ja, het is dat, gewoon zo'n uh, topzaal, topgeluid en uh, iedereen, uh, zo'n hele organisatie die er helemaal vol van gaat. Dat is toch wel vet. En dan kom ja, je hier en dan en kan je ook al. De... Ga ja. ik zo meteen naar de andere bands kijken? Zeker. Even kijken zeker. wat de competitie is. Ja, zeker, zeker. Want je ben, ook, hè? Ook wel lekker, ja. want je bent nu als eerste, dus je kan gewoon de rest van de avond genieten. Precies, ja. Vind je dat fijn dat je nu gewoon uh, klaar bent eigenlijk? Nou ja, ja de, het lot heeft beslist, hè? Het lot heeft ja, beslist. Ja, ja dat is waar. Mooi, dus, uh, maar ik vind het op zich wel lekker, weet je. Nu, uh, nu kunnen we nog beentjes kijken. En, uh, Minder zenuwachtig. Ja, ontspannen beentjes kijken. Even bijkomen. Nou, we gaan waarschijnlijk nog wat van je horen. Oh nee, wacht ik nog één ding, want je hebt net een single uitgebracht. Zeker. Ja, uh, Wie we waren. Ja, we gaat die over. Award. Live op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. priority so I Met Uproot Hier bij uh, Sound of Haarlem en Alternative FM We gaan uh, naar een uh, We gaan niet naar een stukje interview Want we hebben uh, te weinig tijd We gaan namelijk uh, zo door naar Icarus Dat betekent dat ik een relatief kort nummer Heel nu last minute ver aan het zoeken ben uh, Zodat we die uh, af kunnen zetten Voor het geval dat de band uh, het podium opkomt Dit is Sucker van de Jonas Brothers We go together Better than better, better, you and me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 Zo teleurgesteld. Zo, zo teleurgesteld. Ik had er echt... Ik was er helemaal van uitgegaan. dat wanneer ik klaar was, dan eindelijk de show zou beginnen. Dat we hem gelijk door konden schuiven. En dat we iedereen van Ikrus kon laten genieten. De band is ook een paar weken geleden trouwens... Uh... Bij Sound of Harlem geweest. Precies de avond dat ik er niet was. Ik heb ze echt wel een keer uh, live mogen zien. Dat was namelijk uh, bij Battle of the Bands in de Wolfhound. Uh, daar deden zij ook namelijk mee. Ik heb dan ook wel even een bio voor je. Wat, wat wie zijn het? Het is een trio. Een kokkende geluidsmassa. Uh, die je in, in een Bermuda-driehoek van duistere, troebele teksten. Sturende beats en verzwogen. de gitaren. Het is een Harlemse trio. Geluidskanonnen geeft ze wel. Ondertussen is er een hele lieve Chantal naar alles aan het te wijzen tegelijk hier. Wat absoluut niet afleidend is. Maar goed, we hebben het wel gewoon even over de extra... die daarna nog komen. Want daarna komen er nog twee. De Void is ook al een bekende van Sound of Haarlem. Die hebben we mij uh, horen komen. Ook weer precies de avond dat ik er niet was. Timing is echt... everything wat dat betreft. En ook Manny, een uh, jongen uit Amsterdam... die in het Engels uh, alleen maar spreekt. Dat betekent ook dat we het interview... Dan in het Engels gaan doen. Ik zal je alvast een kleine sneak peek geven van zijn track Demon in the Sky. En dan moet hij dat doen. Oui. Ja, en uh, die gaan we ook zo meteen spreken. Het is wel leuk, want uh, normaal gesproken heeft hij dus alles met een hele band. En nu blijkbaar niet. Even kijken. Er gaat een deur open. Het klinkt namelijk wel alsof de band gewoon al bijna bezig is. Ik heb geen idee meer. Uh, weet je wat? We zetten gewoon nog even een track aan. En dan merken we vanzelf wat er aan de hand is, want ik snap het nu ook niet meer. Zijn ze al bezig, Chantal? Oké, okay, dan doen we het zo. Fantastische avond. Wij zijn Icarus. Ah. <f posterörsen unemployed> <pronges> Of time, that ever it feels like these days are not passing by, As confused visitors are now. They're trying to see. Ja. <small> Yes, long blonde haircut. Weeg dus een avond heen. <siegelen> wel. Oké, okay. voor het laatste nummer toch graag wel een klein beetje sfeer. Dan gaan we met z'n allen los aan het einde, oké? Okay? Dat kan ik jullie wel beloven. Retribution Cause this does not shine like heaven Nor does it burn like hell Splits between holy and even is where we are right now How does it feel, my friend? How does it feel? How feel? Ja, en dat was Icarus. Zometeen meteen gaan we ze interviewen. Eerst heb ik hier papa Ratty voor ik klaar zijn en dan gaan we daarna op tijd door naar het nieuws. Eerst is dus dit is uh, Lady Gaga en daarna hoor je Icarus weer en dan gaan we door met de rest van de Robak Daar Want ze zijn hier nog wel? Low. Leather and jeans, so much glamorous. Not sure what it means, but this photo.